Op Eindhoven Airport zijn minstens negen vluchten geannuleerd. Eerder vandaag ging de terminal dicht... nadat een mogelijk vuurwapen in de handbagage van een passagier werd gevonden. Honderden reizigers stonden daarom buiten in de rij te wachten. Ben ik ben er bijna, toch niet helemaal. Hoe lang heeft hij staan wachten? Uh, al een uur, Ja, uh, machteloos gewoon wachten. Uh, ik denk nu ongeveer een uurtje dat we hier staan. Wachten? En hopen dat we nog kunnen vliegen vanavond? Inmiddels heeft de Margeussee laten weten dat het niet om een echt vuurwapen ging. Wat het wel was, wordt nog onderzocht. Daklozenverkopers in Londen kregen deze week een bijzondere collega. Prince William. Hij ging undercover de straat op om bladen aan de man te brengen. Dat deed hij om goede doelen voor daklozen te steunen. En je kan ze bijna niet gemist hebben. Yo, dat heeft nu Ola Cassino! Klik dan. Ola oh Cassino, baby. Gokreclames. Sinds oktober is online gokken legaal en vliegen de reclames je om de oren. Sindsdien zijn er steeds meer jonge mensen gokverslaafd. Dat komt volgens experts mede door al die reclames. Deze deskundige maakt zich daar zorgen om. Minderjarigen die mogen nog niet gokken, maar kinderen van 15 die zien al wel hun favoriete voetballer bewijs van spreken met een kansbaanbieder als shirtsponsor. Je bent al een hele nieuwe generatie aan het aan het trainen feitelijk dat gokken normaal is. Het kabinet wil voor de zomer beslissen over een verbod op ongerichte reclames. Dat zijn van die spotjes die iedereen ziet op tv of in bushokjes.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 Er staat 70 kilometer file in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum heb je 25 minuten op onthoud. Op de A4 is het ook druk van Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoek en Roelevarensveen. Op de A6 gaat het beter van Muiden naar Lelystad... want bij Lelystad zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met 10 minuten tijdverlies... en dat geldt ook voor de de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. Vanaf Volendam is de verdraging ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Af van deze Het draait door op 9 juni. En het is uh, altijd wel eens leuk om eens even een lange versie van The Cure erbij te pakken, want uh, meestal horen we een beetje die, die afgekapte versie op die radio's. En beter is om uh, de volledige versie zoals we hem ook op het album aantreffen: El Forest. Zoals gezegd, uh, is dit een beetje de opwarmer naar de alternative VM van vanavond tussen 7 en 10 uur. Dat uh, staat in de teken van het optreden van Lorem Ipsum uh, tussen 8 en 10 vanavond. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook al wat uh, zaken uit En dan niet alleen. Hey, Muziek voert de boventoon. Hier is Madonna. I wanna dance with my baby. single is, die ik uh, hoogstens heb uh, kunnen waarderen in 2021 is uh, dit het uh, wel geweest wel eentje aan de onderkant van plaatland dat wel, Rides on Rats. met Osaga en daarvoor hoorde je Madonna met uh, Music om een beetje in uh, de stijl te blijven maar die is wel heel bekend door deze van uh, Blondie met Call Me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 eentje van Lino Rondstad erin hebben zitten. It's no easy. Daarvoor hoorde je... dingetje beter bekend... als hij. Is er niet. Hoewel, hij wil nog eens onder zijn eigen naam... Frank Paardenkoper ook nog wat eens op dinsdagmorgen... een radioprogramma doen. Doet hij niet alleen. Doet hij samen met Tino Stuy... en met Geer Loogman. En ik. Zijn de gek. En zo af en toe doet Hans Botman ook mee. Um, als een van die andere drie niet kunnen. En daarvoor... hoorde je Blondie met Colmy. Me. Uh, dat waren er dus eigenlijk... gewoon drie op een rijtje... Kwam zo een beetje uit, want we hebben nog zo'n iets meer dan drie minuten te gaan voor de hoofdlijnen uit het nieuws. En dat doen we met dit fijne nummer van Billy Joel. Iets minder bekend van de Nylon Curtain, maar het is wel degelijk een single geweest: uh, Pressure uit het begin van de jaren 80.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 have to deal with pressure You used to call me paranoid Pressure But even you cannot avoid Pressure You turn the tap down to your crusade Now here you are with your faith and your Peter Pan advice You have no scars on your face and you cannot What does it mean? Dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. Defensie heeft drones geleverd aan Oekraïne. Het kabinet wilde dat op verzoek van de NAVO stilhouden... maar de levering staat vermeld in de voorjaarsnota. Volgens minister Ollongren is dat per ongeluk gebeurd. In het bedrijfspand in Heerenveen woedt een grote brand. Het gaat om een pand van een transportbedrijf... waarvan het dak vol ligt met zonnepanelen. Er zijn meerdere korpsen aanwezig om het vuur te bestrijden. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. In de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk zijn drie buitenlanders die als vrijwilliger hebben meegevochten aan de kant van Oekraïne ter dood veroordeeld. Het gaat om twee Britten en een man uit Marokko. Het weer vanavond is het overal droog en nog lang zonnig. Morgen is het wisselend bewolkt met wat lichte buien en het wordt 19 tot 23 graden. Voor een aantal oer vemmers in dit dorp is dit denk ik wel een beetje herkenbaar. Want dit nummer, The Natural Thing van Innocence... die is toch denk ik veelvuldig te horen geweest in de beginperiode... toen ze ergens gewoon verstopt zaten in de watertoren. Uh, hij klonk in het begin van de jaren negentig toch best wel redelijk vet. Moet ik zeggen. En er zat een bekende sample tussen. En van wie was die sample ook alweer? Ja... Want de vraag is of Nick Mason en uh, natuurlijk zijn andere vrienden... zoals Roger Waters uh, van Pink Floyd daar blij mee waren met die sample. Want het was namelijk bij dit nummer... Shine on You crazy diamond, maar nu echt even het origineel. Ik noemde dus Nick Mason en natuurlijk Roger Waters. Maar er zat er nog één bij die nog geen leven is. En dat is David Gilmour. Dat is de zanger. Dat is ook niet geheel onbelangrijk in zo'n band. Er bestaat een versie van 13,5 minuten. Maar dit is de versie van bijna 11 minuten. Dat vind ik lang zat eerlijk gezegd. Dus we gaan gewoon vrolijk verder met iemand die ooit op Vlieland een clip heeft opgenomen... En diezelfde dame, die gaan we straks ook nog terug horen in het volgende uur, maar dan met nieuw materiaal. Dus ga dan met Someone. Als ik dan toch een liedje moet kiezen van haar repertoire... dan vind ik toch dit, heerlijk gezegd, nog steeds de beste. Uit 2015, someone... Um, ja, waar gaat het over? Het gaat altijd over een beetje thuiskomen... dat er altijd wel iemand is waarbij je dan op een gegeven moment terug kan vallen. Daar gaat het in het kort een beetje over... 18 juni, mensen, dan is het een speciale dag. Want dan uh, gaat er iemand een uh, leeftijd vieren... die uh, behoorlijk tot de verbeelding spreekt. 80 jaar wordt deze man. Het is Sir Paul McCartney tot aan het nieuws van 7 uur. Listen to what the man says. En straks, tussen 7 en 10, een nieuwe aflevering van Alternative FM. Anytime.